Onze geit staat in de wei met haar poot in de klei en hij is een tijl met worteltjes en lekker verse prei. Uit de eik valt soms in mij, uit een heel klein nest een ei. Het valt stijl naar beneden op een zachte rode sprei. Onze reis gaat bij de trein, het station staat aan het plein. Maar de trein moet even wachten op groene zijn. Hij zei die zei is echt een feit, dat Sjeik zelf sokken breidt. Maar als de knecht de keuken dwelt, heel graag een stukje zeld. Weet je wat hij nog zei? Er loopt een engert op de hei en die dreigt waar te gooien met een grote kei.